de stem en maak kans op een CD. Wie is dit? Wie is dit? En juist ook weer de jonge mensen die nog nooit van de van Bagage gehoord hadden en die, die pikken het allemaal weer. Maar ook de, de oude gaan die is weer terug. Heb je de stem herkend? Surf dan naar altijdprijs.info en wagen gokje Altijd